7 uur, Jo Boos met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem ingestemd met de inzet van een vredesmacht in de Soedanese regio Abyei. Ruim 4200 Ethiopische militairen zullen zes maanden lang toezicht gaan houden in het onrustige grensgebied tussen Noord- en Zuid-Soedan. Vorige maand trokken troepen uit het noorden het gebied binnen. Om aan het geweld te ontkomen zijn tienduizenden mensen Abyei ontvlucht... Vorige week spraken Noord- en Zuid-Soedan af... om hun militairen terug te trekken uit het grensgebied. Ook staan ze toe dat de VN een vredesmacht naar Abiyai stuurt. In Den Haag heeft de politie ingegrepen... bij het protest tegen de bezuiniging op de cultuursector. Bij het gebouw van de Tweede Kamer... hielden twee tot driehonderd demonstranten een lawaai-demonstratie. Toen de sfeer dreigend werd, werden ze gedwongen te vertrekken. Eerder op de middag protesteerden op het Malieveld... zeven tot tienduizend cultuurliefhebbers... De coalitiepartijen steunen de kabinetsplannen om 200 miljoen te bezuinigen. Zei het, zoals ze zeiden, met pijn in het hart. In Heinenoord, ten zuiden van Rotterdam, is aan het eind van de middag brand uitgebroken in een loods met landbouwvoertuigen. De brandweer bestreed het vuur met groot materieel en heeft de brand inmiddels onder controle. Er zijn geen gewonden, maar de rookontwikkeling was enorm. De rookpluim was tot in Schiedam en Dordrecht, zo'n 20 kilometer verderop, te zien. Mart Smeets neemt volgend jaar afscheid als vaste sportpresentator van de NOS. De Olympische Spelen in Londen worden zijn laatste klus. Daarna zal Smeets, die volgend jaar 65 wordt, wel voor de NOS blijven freelancen. Hij presenteert vanaf komende zaterdag voor de laatste keer de avondetappe... het dagelijkse tv-programma waarin wordt teruggekeken... op de Tour de France-etappe van die dag. Het weer vannacht zwoel, morgen opnieuw tropisch warm... met temperaturen van 30 graden op de Wadden... tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. In de loop van de middag en avond regen en onweersbuien... met kans op hagel en zware windstoten. Daarna flink koelig. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar nog 23 kilometer file. Ik begin met de afsluiting van de A10, de ring van Amsterdam... de ring zuid richting Den Haag. Die is nog dicht bij knopende Nieuwe meer na een ernstige aanrijding. Dat gaat nog zeker wel een uur duren. Tussen knopen de Amstel en knopen de Nieuwe Meer staat 5 kilometer. Daardoor is verkeer ook vastgelopen op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Vanaf knopend Bad Hoefdorp staat 3 kilometer. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden vanaf knopend Amstel via de A2 en de A9. Verder nog vielen ze op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft 4 kilometer. En vanwege een spoedreparatie op de A50 Arnhem richting Os. Tussen de knopen de Valburg en Ewijk 2 kilometer. De rechte rijschok is daar dicht.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 Goedenavond en welkom bij Kunststof. Achter elk groot nieuwsverhaal schuilen menselijke tragedies... en in de tv-serie Brief van mijn kind... schrijven zes kinderen uit zes verschillende landen een brief aan hun ouders... over wat ze bezighoudt, waar ze bang voor zijn... waar ze zich zorgen over maken, wat ze nog van het leven verwachten. En onze gasten is één van de regisseurs van Brief van mijn kind... Hier is Tessa Boerman. Uw presentator is Frank van der Linden. Ach, zonnig Florida. Ja. Of niet? <laughs> Dit soort temperaturen. Maar daar? Gezellig, lekker wonen. In een luxe resort. Voor sommigen, ja. <laughs> voor weinigen, steeds minder, zou ik zeggen. Ja. Ja. En zeker niet voor mensen die in een aflevering van de brief aan mijn moeder... Van jou hebben gezeten. Ja. Vertel eens. Uh, dat waren. Uh, ja, eigenlijk. Doorsnee-Amerikanen. Echt. Ja, uh, uh, yeah, doorsnee-Amerikanen, middenklasse. Uh, hard werken, dat wel. Maar alle. Ja, consumptiemiddelen. die je voorstelt bij Amerikanen. Auto's, uh, flat screens. Uh, heel Amerikaans. Amerikaanse droom. En dat ging goed totdat de crisis kwam. begon met de huizencrisis. In ja. Florida heeft hij heel hard toegeslagen. En uh, heel veel ontslagen. Een de tien mensen is werkloos. Waaronder dus ook dit gezin uh, wat, uh, wat ik gefilmd heb. En dat trekt van ja, huis naar huis tijdelijk. Ja, je zag echt straten die uh, steeds leger raakten. En mensen die ook echt overnacht vertrokken. Omdat ze het gewoon echt niet meer konden opbrengen om uh, zelfs nog maar een regeling met de bank te treffen... Ja. die echt als dieven in de nacht vertrokken. En daarbij kwam dat uh, de man van het gezin ziek werd. En ja, dan heb je echt pop aan de dans in de Verenigde Staten. Dan is er helemaal niks meer. Nee. kun je nergens op terugvallen. Maar Cubaanse kom af, hè? deze ja. mensen. Ik zei, uh, brief uh, van mijn moeder. Dat vind ik wel een ironische verspreking achteraf. Want in uh, de, die aflevering schrijft die moeder natuurlijk ook een brief aan die kinderen. Klopt. Is het niet andersom. Terwijl eigenlijk de titel natuurlijk is brief van mijn kind. Klopt. Maar die kinderen waren zo klein, die waren eigenlijk helemaal niet bezig met het schrijven van een brief. Maar ze hadden wel uh, vragen aan die ouders van waarom ze toch ja, niet thuis woonden en iedere keer verkasten. Waarom hun leven zo anders was als voorheen. Um, ze hadden geen auto meer, ze gingen niet meer naar dezelfde school. Dus um, de brief in die aflevering is met name eigenlijk een antwoord op de vraag van... Uh, haar oudste kind, mm -hmm. of hun oudste kind. Een jongetje van zes. En die vraagt: van, waarom wonen we hier? Ja, die moeder die legt dan uit: van uh, ja, uh, de crisis, beste jongen. En, en als je later deze brief zult lezen. dan begrijp je dat je vader en ik alles hebben gedaan om ons aan onderdak te helpen. Ja. Maar het zat even tegen. Um, nou, uh, is er eigenlijk een ironie? Uh, en een, een tweede, mag ik wel zeggen: jij had net zo goed een film over je eigen leven kunnen maken. In deze serie bedoel nou, ik? Nou, ja, bedoel, bedoel, even, jij bent vier en je staat op een vliegveld. Ja. Waar? In uh, Seoul. In Zuid-Korea? Ja. Wat doe je daar? Uh, ik stond, ja, dat wist ik eigenlijk toen niet zo goed wat ik daar deed. Ik dacht dat er iets heel leuks ging gebeuren. Ik had een nieuwe jurk gekregen en een tasje. En, uh, ik ging met mijn moeder naar het vliegveld. Ik, wist dat, ik had nog nooit gevlogen, dus ik was daar heel erg opgewonden over... Totdat ik merkte dat, er, dat het niet helemaal goed ging. Dat er niet echt een heel leuk reisje aan vast zat. Um, het was de bedoeling dat ik alleen zou gaan vliegen. Dus dat, dat zei moeder, jouw Koreaanse moeder? Daar. Ja, dat zij er dus achter zou blijven. En um, ik wist absoluut niet wat er aan de hand was. Maar wat ik wel wist, is dat, um, nou, dat het iets groots was. Ja, daarover later in de uitzending nog veel meer. Jouw, jouw zoektocht naar je moeder... En of je ooit een zoektocht naar je vader gaat ondernemen. Amerikaanse militair. Ik weet niet of ik dit in deze aflevering en, uh, kan ontroepen. En, en, en, en, en de rol van een oom die dan ook nog weer iemand heeft vermoord. Het is, het is een onvoorstelbaar verhaal. Ja, zeker. Ook voor mijzelf trouwens. Ja. Nog steeds? Ja, het blijft onwerkelijk. Ja, heel, um, ja echt onwerkelijk. Ik, bedoel, ik maak documentaires en ik kom er heel vaak achter... dat je de werkelijkheid eigenlijk... Bijna niet bij elkaar kunt verzinnen, want die is zo onwaarschijnlijk in zijn details, in zijn toevalligheden, in uh, ja, in zijn. Ach, Oscar Wilde heeft het toch mooi gezegd: Truth is stranger than fiction. Absoluut. De waarheid ja. is altijd nog krankzinniger dan je kunt uh, verzinnen. Uh, er is een tegel voor jou en de luisteraars die kunnen reageren op deze uitzending: www.radiokunstoffen.com. En L, we gaan zo met jou doorpraten, Tessa Boerman... maar we gaan nu eerst naar verslaggever Wilco Boom... want er wordt volop gediscussieerd en gedebatteerd in de Tweede Kamer... na de mars der beschaving van gisteravond. Ja, dat klopt helemaal. Zojuist is staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur... begonnen aan zijn reactie op uh, de, de, de, datgene wat alle partijen vandaag hebben gezegd... over die bezuinigingen op de culturele sector. Uh, die 200 miljoen die het kabinet daar de komende jaren... structureel van af wil halen. Uh, zoals te verwachten viel, liep de oppositie daar natuurlijk uh, tegen te hoop. De partijen vinden dat er te veel wordt gesneden. Vinden ook dat het over meer jaren moet worden uitgespreid. Zodat de cultuursector beter de gelegenheid krijgt... om zich voor te bereiden en om in te spelen... op die vermindering van inkomsten... Uh, er was ook veel kritiek op Zijlstra persoonlijk, op het kabinet... dat ze geen gevoel hebben voor cultuur, dat ze koud en kil mee omgaan. Uh, nou ja, Zijlstra begon dus net als een reactie. En uh, volgens Zijlstra is het allemaal overdreven. Geeft het kabinet er wel degelijk om en kan het nu helemaal niet anders. Uh, het kabinet uh, blijft nog steeds ruim 750 miljoen euro investeren in cultuur. Dat is zo'n 175 euro per gezin. Het is dus niet zo dat dit kabinet geen cent om cultuur geeft en cultuur niet belangrijk vindt. Dat beeld zou ik graag willen wegnemen. Uh, het kabinet vindt cultuur belangrijk. Het kabinet neemt ook pijnlijke maatregelen... die voor de cultu culturele wereld ook uh, uh, uh, diep ingrijpen. Dat realiseren wij ons. Wij willen ook een omslag maken in het cultuurbeleid. Ook dat vinden wij uh, van belang. Maar uh, de vijandigheid die door sommigen werd uh, neergezet... Uh, dat er sprake is van, van, van, van minachting en dat voor terminologie, uh, voorzitter, dat zou ik uh, hier toch van mij af willen werpen. Daar is geen uh, uh, sprake van. Ja, tot zover dus Halbe Zijlstra, de staatssecretaris van Cultuur. Die zegt dat het kabinet wel degelijk om cultuur geeft. Dat er ook de komende jaren nog 175 euro per gezin aan de kunstinstellingen wordt toebedeeld. Maar er moet nu eenmaal bezuinigd worden. En vandaar dat hij de ingrepen verdedigt. Nou, de oppositie loopt er tegen te hoop, maar die gaat vandaag niet veel succes halen. Want de regeringspartijen VVD en CDA en de gedoogpartner eh, PVV van Geert Wilders... die zijn het met z'n drieën hartstikke eens en die hebben met z'n drieën de meerderheid. En dat wil, dat, wil, dat wil zeggen dat het hele pakket uh, de eindstreep gaat halen op een paar kleine wijzigingetjes na op verzoek van die drie regeringspartijen. Uh, het Fries gezelschap Theater wordt een beetje gespaard, ook Opera Zuid in Limburg. En het Gelders en het Brabants en het uh, orkest worden enigszins ontzien, maar dat gaat uh, op het totale pakket van die 200 miljoen om klein bier. En de bezuiniging gaat dus uh, de eindstreep halen, ongeacht wat de oppositie daar vanavond in het debat tot, tot een uur of tien zal duren, nog over in gaat brengen. Oké, okay, dankjewel uh, Wilco Boom. Ik ben terug in de Studio De Smet. U luistert naar kunst of het dagelijks programma van de NTR op Radio 1 over de wonderwereld van kunst, cultuur, media. Met vanavond uh, Tessa Boerman. Zij maakt uh, documentaires, heeft dat in het verleden veel gedaan voor de VPRO. Hè? En je participeert nu in een serie van De Icon. Uh, zelf meegelopen gisteren in de Mars der Beschaving. Nee, um, helaas moet ik zeggen. Want ik denk dat het een bijzondere ervaring was geweest. Uh, ik was wel bij het startpunt op uh, Terschelling. Oké, okay, Oerol? Ja, op Oerol. Um, nee, ik had, heel gra ik had graag meegelopen. Nou, Je, je zou zijn. het zeker een wonderbaarlijke ervaring hebben gevonden. Ik zat, ik zat in die bus aan de, aan de kop van de stoet... Daarvanuit verzorgden we radio uh, voor uh, de, ja, de mensen die meededen aan die optocht. En op zeker moment werden we van de weg gehaald door de politie... omdat de uh, bus uh, een APK-keuring had drie, die drie maanden was verlopen. Absurd. Ja. En de verzekering, ja, de chauffeur kon wel aantonen... dat hij dat bedrag had overgemaakt. Maar dat was nog niet in het systeem van de politie terug te vinden. Wat een confrontatie. Met beleid ook. Ja. Alles afgesneden, ja. bus aan de kant, tocht onthoofd. Maar goed, men is uh, manmoedig doorgemarcheerd naar Den Haag. Ja. Doorzetters, is gek. Pff, laten we jou even nader uh, introduceren. Uh, je hebt ook een aantal officiële functies in de wereld... van film en documentaire. Uh, welke bijvoorbeeld? Uh, officiële functies. Um, nou, ik zit in bestuur van Orol, Wat uh, net achter de rug is. Het was weer een bijzonder festival. Ik heb enorm genoten. Um, nou ja, en het licht van deze bezuiniging natuurlijk ook wel een um, hele spannende tijd. Ja. Ik denk dat het, wat er eigenlijk op Oerol gebeurt, raakt ook heel erg aan... Uh, wat we op dit moment met de bezuinigingen Ja, aan want de, de oren moeten ook inleveren. Ja, maar het laat zien hoe inconsequent het beleid eigenlijk is. En wordt. jullie hebben, geloof ik, gezegd. Correct me if I'm wrong om het in goed Nederlands te zeggen. dat Zijlstra daar niet welkom was. Want een koe vraagt toch ook niet aan de slager om langs te komen. Nou, ik heb het niet gezegd. Ja, ik weet ook niet wie het wel collega gezegd bestuurder heeft. Collega-bestuurder van je. Um, ja, weet je, er worden allerlei dingen gezegd. Um, nee hoor, Zelstra was van harte welkom. Top. Omdat uh, het onderzoek wat hij heeft laten uitvoeren naar kunstinstellingen... en hoe ze het doen, kwam Oerol eigenlijk heel erg goed uit de bus. Omdat Oerol uh, uh, van alle instellingen die uh, vergelijkbare instellingen in de basisinfrastructuur... de hoogste eigen inkomsten heeft. Dus eigenlijk precies wat... Uh, wat hij wil. Maar dan word je gestraft voor het feit dat je ja. dat op, op dat punt zo goed doet. Want je moet toch inleveren. Precies. En dat is natuurlijk eigenlijk heel tegenstrijdig. Als je zegt dat je bepaald beleid wil stimuleren. En je beloont dat niet. Waar ben je dan eigenlijk naar op zoek? Dat klinkt tegenstrijdig op je ja. minst. Ja. Laten we het hebben over uh, brief van mijn kind. Zes brieven van zes kinderen in zelf zes uh, verschillende landen. Um, laat ik gewoon even het persbericht van de icon voorlezen. Want dat, daar staat het eigenlijk wel heel netjes in. Hè? Achter elk groot nieuwsverhaal schuilen menselijke tragedies. In de serie Brief van mijn kind spelen zes kinderen de hoofdrol... en in iedere aflevering schrijft een van hen een brief aan zijn ouder... over wat er in hem of haar omgaat, over zorgen, over verdriet... of met een hele concrete vraag. Die kinderen wonen in zes verschillende landen... die te kamp hebben met economische crisis, een gewapend conflict... criminaliteit en geweld of een natuurramp. Goed, wat, wat waren nou de eisen uh, om het plechtstatig uit te drukken... waar die kinderen aan moesten voldoen om in jullie serie op te mogen duiken? Ja, dat is, daar hebben wij ontzettend lang over zitten praten. Want je, je moet gaan zoeken. Uh, je moet zoeken naar een verhaal, je moet zoeken naar een kind. En, uh, en een land om te beginnen. Een land. Dus eigenlijk heb je de wereld als je, uh, als je toneel. En daarbinnen zoek je dat ene verhaal. Dus dat is een flinke opdracht. Ehm... Uh, ja, je zoekt naar een kind wat in de werkelijkheid leeft, die wij kennen van het nieuws. Dus je begint eigenlijk eerst met het formuleren van... nou, wat zijn nou de grote onderwerpen van deze tijd? Mm -hmm. Onderwerpen die kinderen raken. Vandaar Haiti bijvoorbeeld. Ja, omdat vrij snel kwamen daar kinderen al in het nieuws. Omdat Haiti zo'n kinderrijk land is. Ik geloof het meest kinderrijke land ter wereld. Dus dan weet je dat kinderen ook bijzonder getroffen zijn in grote getalen... Uh, en op die manier probeer je, zeg maar die trechter wat toe te spitsen en uh, te kijken waar je dan op uitkomt. Maar het is een flinke klus geweest voor de research. Ze moesten ongeveer tussen de 9 en, en, en de 15 zijn, zo'n beetje. Ja. Uh, en uh, ze moesten kunnen schrijven, schat ik, als je toch een brief. Ja, op zijn minst. Uh, enigszins kunnen schrijven. Aan je moeder, ja, oké. Okay. Uh, en, en jullie gingen naar die kinderen op, op zoek, uh, als ik het goed heb begrepen... met gebruik van, uh, gebruikmaking van een, van een organisatie die in kinderdorpen soms ook actief was? Ja, dat lag er een beetje aan. Het verschilde per uh, aflevering. Soms was het door middel van uh, research die daar ter plekke waren. Soms kon het vanuit Nederland... Uh, maar je probeert wel de context van zo'n verhaal uh, in kaart te brengen. Dus. dus er moet een organisatie zijn die zegt: van, ja, deze omgeving leent zich daar inderdaad voor. We zijn met ja. dit en dat bezig. Maar ook om te weten van wat speelt er zich nu af met kinderen uh, in zo'n omgeving. Dus dat, dat je niet dat ene verhaal van dat kind als uh, representatief voor alle kinderen. Uh, nee. Terwijl het, Zonder het bijvoorbeeld dat je weet een totale uitzondering een keer kan Dat zou kunnen, zijn. ja. Dus je zoekt wel naar verhalen die echt voor een groter verhaal staan. Bijvoorbeeld de, de Filipijnen. Ja. Welke twee mensen staan in die afleveringscentraal? Uh, dat zijn twee jongens. Uh, E.L. Dat klinkt een beetje raar. Het is een afkorting, maar zo heet hij. Uh, een jongen van veertien. Uh, en Layat, een jongen van vijftien. En uh, die jongens hebben beide gemeen dat hun ouders uh, activisten zijn voor uh, mensenrechtenorganisaties. Ja, in een van de twee moeten we ook zeggen dat een ouder activist was. Want aan stukken Klopt. gesneden en in een plastic zak... of ja. daaromtrent teruggevonden. Ja, op zijn derde werd zijn vader uh, vermoord. Dus hij heeft ook bijna geen herinneringen aan hem. En het pijnlijke was dat van die andere jongen... daar was de vader van verdwenen toen hij acht was. Maar daar hebben ze nooit meer iets van gevonden. Dus ze, ze spraken ook, dat was soms heel verwarrend... in de tegenwoordige tijd over die uh, vader omdat hij nog zou kunnen leven. En het zou natuurlijk verschrikkelijk zijn om over, over iemand te praten in de verleden tijd. waarvan je eigenlijk nog niet kunt zeggen ja. of hij dood is. Ja. Hoewel het wel. Ja, Hoe ben je met je kinderen gaan werken? Uh, dat verschilt ook een beetje per aflevering. Kijk, als kinderen wat ouder zijn. dan kun je ze zelf uitleggen. dit is ongeveer waar de serie over gaat. Uh, dit is de reden waarom we uh, jullie verhaal willen vertellen. Dan kun je ze voorbereiden op uh, waar zo'n. Ja, waar zo'n verhaal eigenlijk uh, naartoe gaat. En deze jongens maakten ook uh, de indruk dat ze het wel konden zeggen. Hè? Dat, uh, ja. dat Engels alleen al. Ja, fantastisch. Ik ken Nederlandse politici die dat ja, Engels... Nou, bijvoorbeeld een ex-minister-president... die dat niet spreekt. Ja. Nou is de Filipijnen natuurlijk ook een voormalige... Amerikaanse kolonie, om het zo maar even te zeggen. Dus ze ja. leren Engels op school. Um, ja, bij deze jongens was dat heel goed te vertellen. En zij waren zo ingevoerd in het verhaal. Want die zijn van jongs af aan al helemaal meegenomen in die activistische strijd van die ouders. Die weten waar die ouders voor staan. Waarom ze niet bij de ouders kunnen wonen. Wat de gevaren zijn. Dat ze niet mogen praten over de werkzaamheden van hun ouders. Dus die, waren, die wisten precies waar het over ja. ging. In de Verenigde Staten ging dat niet. Die kinderen waren gewoon te klein. Ja, die, die jongens die uh, worden natuurlijk ook opgevoed in die activistische atmosfeer. Mm -hmm. Wat vind jij er nou van, hè? van de manier waarop die uh, moeder, bijvoorbeeld een van de twee, dat zo inpeperde? Ik hoop dat die zoon op een dag ook bij het verzet gaat, alsof ja. het een kerk betreft. Ja, dat is zo wonderlijk, want je trekt toch heel intensief met mensen op. En je hebt ook uh, hele intieme gesprekken. Uh, want je raakt heel veel oudsier op. Dus dat wordt ook meteen... Je wordt meteen close. Of ja, er ontstaat meteen een soort intimiteit. Uh, nou, daar nou, nou doe je heel bescheiden. Maar dat is natuurlijk niet iedere programmamaker... en iedere documentairemaker gegeven. Als, ja, alsof het zo kunnen. logisch is ja. dat mensen jou je, dat vertrouwen schenken. Nou, ik denk wel als mensen een verhaal vertellen... wat ze eigenlijk moeilijk vinden om te vertellen... om wat voor reden ook... dan... Uh, geef ze je vertrouwen. Daar begint inderdaad, dat is waar. Er zijn mensen die, bijvoorbeeld niet, uh, die je niet aan het praten krijgt... maar dat is eigenlijk bij deze serie niet gebeurd. Ja, maar jij kreeg uh, hen ja. dus wel degelijk aan het praten? Zeker. En wat raakte jou nou met name in die verhalen? Nou, eigenlijk wel wat jij zegt. Dus dat je aan de ene kant... Het was zo uh, rijk geschakeerd. Er zaten zoveel facetten aan zo'n verhaal. Dat probeerde ik ook in die aflevering zichtbaar te maken... Dus het begint met die ouders die een keuze maken voor de strijd. Dat is een strijd, hè? dus bijna in een soort marxistische termen... Eh, voeren ze die ook, D waarvan, je, waarvan ik in essentie wel voel... Van, ja, er moeten mensen zijn die opkomen voor de armen in de Filipijnen. En dat zijn er heel veel. Heel veel boeren die, wiens rechten geschonden worden... die analfabeet zijn, die enorm gemanipuleerd worden. Dus als er mensen zijn die hoog opgevoed zijn... vandaar ook dat die kinderen zo wel ja, verraakt zijn. Ja, mag je wel zeggen. Zeker, ja. Dus als er mensen zijn die daarvoor opkomen, dan ben je er eigenlijk ook heel blij om. Want er zijn mensen die, die zich eigenlijk onbaatzuchtig bekommeren om het leed van anderen. Mm -hmm. Desnoods met gevaar voor eigen leven. Maar mag je zover gaan dat je je kind eigenlijk min of meer in die richting poest? Nou, dat is dus waar het heel langzaam gaat glijden... Uh, omdat je aan de ene kant denkt, wat fantastisch dat deze mensen er zijn... en hopelijk zijn er altijd generaties die dat doen. Maar op het moment dat je dan twee van die generaties in één gezin ziet... waarbij de kinderen voor een deel toch ook slachtoffer zijn van het regime... Hè, doordat hun ouders uh, continu gevaar lopen of soms vermoord worden... En tegelijkertijd ook de druk voelen vanwege de, de, de, de keuze die de ouders hebben gemaakt om hetzelfde te doen. Onschuldig gezegd zou je kunnen zeggen, de vader die bakker is, die hoopt dat zijn zoon ook een bakker ja. wordt. Alleen nu gaat het echt over leven ja, en dood. En goed, ik bedoel, als je wordt gedwongen croissants te maken, uh, is dat misschien nog daar en toe. Maar om uh, ja, verweer te pakken vrouw, en, ja. en de jungle in te trekken is een ander ding. Ja, dus dat, weet je, dat voelt dan heel raar het moment dat die moeder dat zei. En je ziet ook, want ze was ontzettend verdrietig... terwijl ze sprak over dat verlies en eigenlijk ook over... Wat ik heel bijzonder vond, sorry dat ik je daarover uh, onderbreek, hoor... was dat jullie weggingen van haar gezicht op het moment dat zij emotioneel werd. Ja. Dat jullie dus die tranen niet gingen zitten uitmelken. Ja, dat is altijd weer een uh, dilemma. Want zij heeft zoveel... Ik bedoel, alle, bijna alle mensen die we gefilmd hebben verschrikkelijk veel gehad. Soms hebben we het zelfs niet gefilmd omdat zo'n serie door de aard van het onderwerp een letterlijk een tranendal kan worden. Ja, nou daar heb je. Daar heel is ook goed alle voor reden gewaakt. voor hoor. Je was iets aan het vertellen over, over die moeder in het verkeer met die zoon. Ja, dus um, Nou, die moeder was dus heel emotioneel. Uh, vertelt hoe ze eigenlijk heel veel geofferd heeft voor de strijd. En op het moment dat ik haar vraag: wat zou je ervan vinden als uh, layat, dus je zoon ook voor, uh, voor de strijd zou kiezen. Of zij, ik vroeg me af of zij hetzelfde dilemma zou hebben... wat de ouders van ja. haar vermoorde man zou hebben. Namelijk, ja, we willen je niet kwijt. Het is goed wat je doet, maar we willen je niet kwijt. En op dat moment zag ik dat haar gezicht helemaal openbrak. Ja. Het verdriet ja. spoelde echt weg door haar... Ze, alsof ze even verlicht raakte. Alsof ze, ze Als zei hij ook, ook voor de strijd zou kiezen, dat zou pas geweldig zijn. Ja, dat zegt ze ook. It would bring back the happiness in my life. En dat zag je aan haar gezicht. En Hoe ontroerend ik het, ontroerend ik het op een bepaalde manier ook vond... ik snapte het ook op een bepaalde hmm. manier... want hmm. zij heeft die keuze gemaakt. Dus ik begrijp hoe fantastisch die keuze uh, zou uitpakken bij haar zoon. Dacht ik ook van wat een last voor die jongen. Hmm. Om te weten dat je zo je moeder gelukkig kunt maken. Laten we een andere aflevering nog pakken om, de, om die serie in de verf te zetten. Uh, Haiti. Uh, het Haiti van na uh, de aardbeving, vanzelfsprekend. Uh, jullie waren bezig met research voor een Oeganda-aflevering. Klopt, ja. En toen? <laughs> um, we waren bezig met Oeganda. Dat was behoorlijk zwaar. Ik bedoel, heel veel onderwerpen zijn niet makkelijk. Bijvoorbeeld, aids is toch nog steeds een taboe-onderwerp. Dus dat duurde en dat duurde. En op een gegeven moment toen, uh, was de aardbeving in Haiti. En ik hoorde steeds meer berichten over. Nou ja, de, grote hoeveelheid kinderen, de grote hoeveelheid kinderen die wees waren geworden. En vervolgens ook het verdwijnen van kinderen. Dus kinderen die uh, of door adoptie... opeens met versnelde procedures het land uit gingen... maar ook verhalen over diefstal van kinderen. En toen dacht ik van ja... Dit gaat in essentie over wat er met kinderen gebeurt... in periodes van rampen, de chaos die ontstaat. Heb je dan ook niet dat je denkt, ik, Tessa Boerman, documentairemaker... ja, ik werk heel verantwoord, maar daar ga ik dus weer. Zo'n rampenverhaal. ja, We zijn de rozen op de vuilnisbelt, wij journalisten. Ja en nee, want ik heb niet heel erg een geschiedenis van dat ik dat doe... Hoewel uh, ik het wel ongelooflijk belangrijk vind om het wel te doen, om wel. Uh, je wordt niet gehinderd door, door morele problemen als je daar naartoe gaat en denkt: Hartstikke idee, filmen. maar. Ja, zeker. Ja, want je ziet, ik bedoel, ik zag vanuit Nederland de gigantische hoeveelheid leed en ellende en gebrek aan alles. En dan denk je ja, dan ga ik daar ook nog eens een keer naartoe. Ook met mijn camera daar bovenop staan. Dan probeer ik wel eigenlijk altijd. Uh... Ja, om jouw verhaal te scoren. Ja, ja. zeker. Dat staat, ik bedoel, je gaat met een boodschap. Dat is waar, wat je ook altijd uh, voor ogen moet houden. Maar het begint natuurlijk al met dat je heel goed moet formuleren van waarom ga ik daar naartoe? Wat gaan we daar dan doen? Hoe gaan we het doen? Uh... En uiteindelijk, dus, toch besloten van ja, als we het gaan doen, we willen zo'n context ook laten zien. van wat gebeurt er in zo'n ramp. met kinderen die echt werkelijk alles kwijtraken. Ja. dan moeten we nu gaan. Dan moeten we niet drie maanden wachten, bij wijze van spreken. Hoe trof je mensen daar aan? Ja, het is onbeschrijfelijk. Als je, het, het, het is een rare ervaring om eerst vanuit Nederland al die beelden te zien. Er, waren toen, er was vrij veel aandacht voor Haiti. En ook omdat we ons heel praktisch moesten voorbereiden. We hebben eten meegenomen, eigen tenten... extra verbandmiddelen, medicijnen, dat soort dingen. Uh, dus je bent heel erg bezig om je steeds een voorstelling te maken. Maar dan ben je daar en is het zo overweldigend. Ook in zijn verwoesting, in zijn leed. Uh, dat is de eerste schok. De tweede schok is ook... Uh, de beeldvorming, want je hebt ook een beeld letterlijk gevormd... van hoe de ramp eruit ziet, maar ook de effecten van de ramp. En de beeldvorming op een gegeven moment in Nederland was toch heel erg... Het is heel erg daar. Er, is, er zijn allerlei hulporganisaties hard bezig om de mensen te maar helpen. Maar ze hebben er ook hele goede muziek. En oh, het zijn uh, zulke sunny side Up mensen. Precies, dat... Uh, maar ook dat het heel erg gevaarlijk was, bijvoorbeeld. Dat er plunderingen waren en dat. Uh, en, en die mensen twee facetten, werden. dat het er allemaal zo vrolijk bleef en uh, dat het agressief was, dat was niet wat jij tegenkwam? Nou, het is altijd de werkelijkheid, het is zoveel genuanceerder. Ik bedoel, waarschijnlijk alles wat je erover kunt zeggen, zul je ergens vinden op een bepaalde plek. Maar een van de dingen die mij heel erg trof was uh, dat die vrolijkheid, dat die niet echt daar was. Mensen waren behoorlijk in shock, dat zag je ook echt. Uh, gewoon echt, ja, shock, bijna verstart in de, in de, de schok van die, uh, van die aardbeving. Maar dus was er ook die agressiviteit niet... Nee, en, maar er was iets anders wat ik nooit voor mogelijk had gehouden... als ik daar niet was geweest. Uh, en dat duurde ook even voordat, dat, voordat ik dat realiseerde. En dat is namelijk uh, enorme menselijkheid. Ja, een soort mededogen en um, empathie die je niet zou verwachten... in een situatie waar zoveel schaarste is. Dus we, we elkaar helpen. Ja, bijvoorbeeld twee voorbeeldjes. Wij hadden, wij hadden dus eten hè, voor onszelf. En er waren, gek genoeg, toch een aantal restaurants open. Wilden we geen gebruik van maken. maar op een gegeven moment, ja, je moet toch eten. Dus daar gingen we naartoe. En dan hadden we vroeger altijd bakken mee. Um, van die meeneembakken, zeg maar. Zodat we eten konden uitdelen aan ja. mensen. En dat deden we dan aan um, oude mensen en aan kinderen. Dus we zaten op zo'n open pick-up truck. Dus als we dan uh, iemand zagen van... we dachten van, nou, deze moet echt nu eten hebben. Jeetje, dan stopten we. Dat ook lastige kiezen nou, dus nee, Maar alle helse dilemma's een, die, die kom je, je een, echt tegen. Een truck. Ja, dat was echt... Je wordt echt met je neus op de feiten gedrukt. Die, nee, doorrijden. Die, ja, stoppen. Ja, maar... ja, half brood, nee, heel brood. Ja, hele banale afwegingen maak je. Je hebt bijvoorbeeld haast. Je ziet iemand die echt verschrikkelijk uitgemergeld ja. Dat is. Heel verzwakt. En je moet door. Maar goed, wij hebben op een gegeven moment dus een aantal mensen toch wat kunnen geven. En op een gegeven moment gaven we een oude man iets. En onmiddellijk daarachteraan kwam er een jongen, jonge jongen, aangerend achter onze pick-up. Dus dan denk je vanuit de beeldvorming ook. Oh, die wil ook wat eten. Dus wij gaven wel iets. En toen zei die. Nee, nee, nee, geef dan het meisje daar. Ik wil jullie bedanken ja, dat jullie die, die man compassie. eet hebben gegeven. Ja. Hij ja. wil het niet eens voor zichzelf. Ja. En dat verwacht je niet op dat soort plekken. We gaan even uh, naar ander verkeer. Om het uh, cynisch uit te drukken. Ja, er uh, staat veel file nog bij Amsterdam. Want daar is namelijk een ernstig ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam, de A10. De weg is daardoor dicht bij knooppunt de Nieuwe Meer richting Den Haag. Het levert op de A10 zelf een file op van 3 kilometer. Ook het verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam heeft daar last van. Voor knooppunt de Nieuwe Meer ook 3 kilometer. Op de A10 kan het verkeer richting Den Haag beter omrijden via de A2 en de A9. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... en dat levert 4 kilometer op tussen Knoop Prins Klausplein in Delft. En op de A50 van Arnhem naar Oost staat 3 kilometer voor knooppunt Ewijk. Dat is te wijten aan een spoedreparatie. Daardoor is bij knooppunt Ewijk de rijstrook dicht. NTR brengt cultuur. Elke dag. Ja, met vanavond Tessa Boerman, documentairemaakster. En, uh, ze heeft drie afleveringen gemaakt van de Icon-serie Brief van mijn kind... Zes brieven van zes kinderen in zes landen. En we praten over Haiti. En uh, ja, de hoofdpersoon in die aflevering is uh, Darlene. Hoe kom je aan haar? Uh, daar te plekken ontmoet. Want we gingen weg hals over kop. We konden het niet echt heel goed voorbereiden. Uh, maar we wisten dat er zoveel kinderen waren die uh, wezen waren geworden. Of die in ieder geval ernstig getroffen waren door de... Aardbeving. En dan zit je inderdaad met wat jij aan het begin vroeg: van wat voor voorwaarden moet zo'n kind voldoen? Nou, je denkt op zijn minst: het kind moet goed kunnen uitleggen. Ja. Uh, uh, wat voor situatie zich bevindt. En ik ontmoette Darlene, die was net binnengebracht uh, in een uh, uh, kinderdorp. En. Um, naar binnen gekeerde blik. Ja, eigenlijk, ze, ze had ook gezegd van ze heeft eigenlijk nauwelijks gesproken vanaf het moment dat ze daar was. Maar ik zag haar en ik las zoveel in haar ogen. Ze was tien jaar en af en toe zag je gewoon echt een oude vrouw. Iemand die heel erg veel heeft gezien. Wat mij opviel uh, verder was dat ze zo vaak voorovergebogen zat. Ja. Uh, waardoor ze dus naar de grond kon kijken en niet voor zich uitkeek. Nee, maar ik denk ook echt letterlijk gebukt onder al het gewicht van uh, wat ze had meegemaakt. En hoe... hoe... Ja, kwam je ertoe dan om toch met haar te gaan werken? Want als een kind niet wil praten en, en je wil een kind ja, aan het woord laten, dan heb je toch een praktisch probleempje. Ja, ik heb er eerst even een tijd geobserveerd zonder dat ze wist wie ik was. Um, en daarna heb ik uh, contact met haar gemaakt. Uh, iemand heeft ons voorgesteld aan elkaar, een uh, jonge vrouw die daar uh, was, inderdaad, die ook getolkt heeft. En ik zag meteen aan haar dat haar blik veranderde. Dus Zij was geïnteresseerd in mij. Ze vond mijn haar interessant. En Even wat ze, van dat ze, fantastische Bob Marley-achtige haar. Nou, het uh, zijn geen dreadlocks, nou, maar het zou uh, in de buurt zitten. Um, dus ik zag dat er iets veranderde in de blik. Dus ik dacht van hé, hey, wat interessant. Zij is ook geïnteresseerd in mij. Dus toen zijn we gaan wandelen en, um, en opeens bleek dat, het, dat er toch wel iets was tussen ons. En zij vond het prettig om bij mij te zijn. Ja. Ik vond het heel fijn om met haar te zijn. En um, en dan ik dacht vond je, haar ga ik zo het gewoon heel poëtisch filmen? Ja, je. toen dacht ik, dan wordt het maar een kind wat niet kan praten. Want dat kun jij heel goed, hè, zeggen mensen om jou heen ook, poëtisch filmen. Um... Jij kunt de beelden laten spreken als de hoofdpersoon het niet kan. Ja, maar ik denk dat het in dit geval ook echt Melle van S is geweest, cameraman. Want met Melle heb ik meteen Het is overleggen. fantastisch mooi gedraaid. Ja, ja. het is meestelijk cameraman. En het bijzondere was ook, wat ik zei tegen Melle van... ja, dat het, ik zit aan dit meisje te denken, maar ze kan niet praten. En toen zei hij ook meteen van ja, het is een prachtig meisje. En dan weet ik dat hij het kan vangen... Laten we eens even schetsen wat, wat met Darlene eigenlijk gebeurd is. Uh, er is die aardbeving. En dan? Um, ja, dan ontstaat er enorme chaos. En zij is in dat geval um, door een buurman... Uh, die dat allemaal gezien had... is zij naar weer iemand anders gebracht, een taxichauffeur... Waarvan, waarvan hij wist dat hij contact had met haar vader. En die heeft het toen naar het ziekenhuis gebracht. En dan in het ziekenhuis is er meteen... Ik bedoel, dat is het toch het goede van al die hulporganisaties die er zijn. Er zijn op hele regelmatige plekken zijn de hulpposten. En er wordt meteen ja. gekeken waar moet het kind opgevangen worden. En dat hebben ze in dit geval, geval kunnen doen in de buurt van haar huis. En zij heeft haar vader eigenlijk ja, tussen het puin, puin zien, zien sterven. Ja, en ook haar zusje. En, uh, dus dat hebben we niet in de film uh, verteld. Daar kon ze helemaal niet over praten. Nee. Uh, ja, dat heeft ze gezien. En daar kon ze dus eigenlijk nou, maar drie woorden over zeggen. Maar haar blik zegt daarin ook weer heel veel. Nou, nou is het natuurlijk um, één ding dat je, dat je kiest voor een kind dat niet kan praten. Uh, maar een ander ding is hoe je uh, gebruikmakend van poëzie... dan toch het verhaal uit de doeken doet. He, wat, wat, wat is je vormvondst geworden? Ja, dat was wel even stress. Want ik had dus eerst begonnen met dat ik, dat ik een kind had. Wat... Want het is niet een film waarin je zelf allerlei dingen vertelt. Hè? Dat is nee, niet de easy way out. Nee, het verhaal moet zich helemaal zelf vertellen. En het moet ook logisch zijn. Je moet de draad niet kwijtraken. Dus er zitten allerlei boodschappenlijstjes die je in zo'n verhaal uh, ja. moet uh, checken. Uh, maar ik kon. Ik heb wel aan haar gevraagd: van, goh, ga, weet je waar je vader begraven ligt? Uh, ga je daar naartoe, heb je wel eens behoefte gehad om tekening te maken... bijvoorbeeld voor je vader? Dat wil, had ze allemaal niet. Nee. Dus om haar dan te vragen om een brief te schrijven aan haar overleven, overleden vader... dat ik ging echt ja. te ver. Ja. Dus ik moest iets anders bedenken. Ik ben met haar gaan lopen um, over het terrein... en opeens zag ik een school waarvan um, eigenlijk het hele gebouw was ingestort... waardoor alle uh, schoolwerk en schoolpapieren uh, op, op de binnenplaats waren verzameld... En zij was daartussen aan het scharrelen. En opeens zag ik dat het allemaal briefjes waren die kinderen als een soort dictée hadden geschreven aan hun ouders. En wat er met die kinderen gebeurt. Toeval, ja. ja, dus wat er met de kinderen gebeurt, dat weet je niet. Dat zijn waarschijnlijk ja, de, de anonieme kinderen die of gered zijn of uh, getroffen zijn door de aardbeving. En datzelfde geldt voor die ouders. Opeens dacht ik, van ja, eigenlijk is dit heel erg een heel erg mooie uh, metafoor om dat verhaal van die kinderen in haar etie ja. te vertellen... door middel van die briefjes. Dus toen zij dat briefje pakte, ja, dan grijp je op dat moment wel in... dan uh, gaf ik haar nog het briefje, zodat ze door zou blijven lezen... zodat wij dat konden filmen. Hebben jouw uh, crewleden uh, gezien dat jij zelf ook uh, ontzettend aangedaan was daar? Ja, maar dat waren zij ook. Het is ook heel moeilijk om dat niet te zijn. De geluidsman had, uh, uh, heeft zelf ook een kind... Um, Melody die uh, heeft natuurlijk met kinderen over de hele wereld gewerkt. De cameraman, ja. Ja, sorry, de cameraman. En um, heeft ook veel kinderen omzet. Weet je, dus je refereert altijd naar de kinderen die je kent. Daar begint het al mee. Maar de hoeveelheid, ja, ontreddering is zo groot. Je moet echt van steen zijn om daar niet doorgeraakt maar te worden. Maar hoe is het om daar dan te lopen huilen en ondertussen met een film bezig te zijn? Dat, die, die dubbele positie, die intrigeert me altijd zo. Ja, je, het gekke is dat op het moment dat je werkt. Het, ik denk dat je dat ook wel kent. Dan heb je ook zoveel andere dingen aan je hoofd. Dan ga je toch met een soort grotere afstand naar dingen kijken die Zou je ook, ik ook nodig weg, hebt. Werken. Ja, je hebt het ook nodig. Je. Juist omdat je het zo erg vindt, wordt verplichting om er goed mee om te gaan en naar iets. Uh, iets zinvols mee te doen, wordt het eigenlijk veel groter. Dus dat maakt je heel scherp en dat zorgt er ook voor dat je je werk... En bovendien weet je dat het een ontzettend gevaar is... als, uh, als dat kleef en plakkerig uh, enzovoorts nou, wordt. En je beïnvloedt daarmee ook de persoon die tegenover je zit. Je helpt in ieder geval diegene daar niet mee. Dus je doet wel echt je best om dat uh, niet te doen. Dus soms gaat het niet helemaal ja. goed. Maar... Als, als ik nou zeg dat, dat, dat Haiti een, een hele mooie aflevering is... en dat het tegelijkertijd iets opriep van... eigenlijk kennen we dit verhaal wel... Wat zeg je dan? Um, wat is het? Dan ben ik heel benieuwd wat het verhaal is wat je kent. Nou, Haiti als, als cover story, hè, dat was zoveel in beeld geweest. En ook de persoonlijke verhalen van Haitianen waren zo vaak voor het voetlicht gebracht... dat ik dacht van, goh, dat is heel mooi gemaakt. Maar eigenlijk ken ik dit verhaal. En ik zou deze aflevering liever aan Laos of... Uruguay of een ander land gewijd hebben gezien... omdat je zo bij mensen binnen kan dringen... langs de lijn van zo'n kind... dat je zo'n land dan ook ontsluit. Mm -hmm. En dat had een extra land, een extra zicht op de wereld opgeleverd. Ja, en nu krijg ik een ja. dubbele vertelling... over iets wat ik al weet eigenlijk. Hoe mooi ja. je ook gemaakt. In die zin kan me dat voorstellen. Dat je misschien een land wil belichten... wat totaal uh, in de vergetelheid uh, dreigt ja. te geraken. Aan de andere kant vond ik het juist ook een uitdaging... om te kijken of je in zo'n verhaal wat... Wat we eigenlijk kennen, om daar even stil te staan bij de hele kleine uh, dingen. Dus ook bij het verhaal van zo'n kind. En niet in een uh, nieuwsflits aan voorbij te gaan. Maar... Ik zou ook niemand aanraden om vanavond niet te gaan kijken. Dat moeten Gelukkig mensen doen. Dat maar, ja. Even, uh, op welk uh, net wordt het uitgezonden? Nederland 2. Om 21 uur 25. Goed, kijk, kijk vooral. Boerderijdropje? Lekker. Ja. Lekker toch, hè? Boerderijdropje? Zeker. Nou, dat. Uh... Ik ben verslaafd aan het drop en jij waarschijnlijk... Uh, Komt dat nou? Ik, omdat ik mijn hele leven ontzettend veel drop heb gegeten. Ik vind het echt een wonder dat ik niet een enorme bloeddruk heb... of uh, vinsgebied inmiddels. <laughs> nou, daar is hij dan. Het kost even Dankjewel. moeite. Kom je aan die drop had verslaafd? Ik moest te smakken? Um, ik, uh, nou, nadat ik dus uh, op het vliegtuig uh, afscheid had genomen van mijn moeder... of op het vliegveld. In Seoul? Van in die Seoul. Koreaanse moeder? In welk jaar? Um, 1971. Ja? Wat um, toen? Toen ben ik uh, nou, met heel veel tussenstops uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Terwijl je dacht uh, op een gegeven moment naar Amerika te worden gezonden, toch? Nee, dat wist ik toen nog niet. Dat was Mijn moeder dacht dat ik naar Amerika oh, later zou worde worden. Later hoorde je dat dat eigenlijk de bedoeling was. Dat was, was de vers. bedoeling. Ja. Zij wist eigenlijk ook niet waar ik naartoe ging. Bleek dus achteraf. Net zo min als ik. En ik kwam in Nederland aan en daar stond een hele blonde familie mij op te wachten. Heel blij. Ja. Ik totaal ontredderd. Dat Drogist. Precies. En met een droptoonbank. Waar ik uh, oh ja. nou dagelijks... Ik denk dat ik echt minimaal onze drop per dag heb gegeten. Koreaans kind aan de boerderij drop. Ja. Leuk zwaar. gezin? Ja, ik heb... Uh, ik heb uh, hele leuke herinneringen aan mijn jeugd. Uh, mijn ouders waren er veel. Omdat ze een zaak hadden. We woonden bij de zaak. En een droogste reis voor een meisje natuurlijk enorm feest. Winkeltjes spelen. Eindeloos ja. met make-upjes en dingen. Ja. Um, ja, ja, twee broers, twee oudere broers. Maar je bent heel vroeg uit huis uitgegaan. Ja. Ik denk, om het even heel kort samen te vatten... Ik denk dat ik echt op mijn vierde... Ik kwam op mijn vierde. Ik denk dat ik al te veel gevormd was. En uh, ja, voor zover je dat kunt zeggen... Ik denk dat ik ook een totaal ander karakter had... dan, uh, dan ze, mijn beide ouders, maar ook mijn broers... En dat op de een of andere manier begrepen we elkaar niet. Hmm. Verstonden we elkaar niet. Ja, dit verhaal te is zeggen. natuurlijk ontzettend bekend. Hè? Dat ja. die adoptiekinderen toch vaak ja, in een beetje een positie... in zo'n gezin ja. terechtkomen. Wat heb jij op een gegeven moment vernomen over jouw afkomst? Hoe was je op de wereld geraakt? Um, nou, dat heeft heel lang geduurd. Maar toen ik, ik ben uh, later mijn, moeder, mijn biologische moeder gaan opzoeken... Hoeveel uh, later, op welke leeftijd ben je dat gaan doen? Het Pas toen ik 31 was, dus vrij laat. En uh, toen bleek inmiddels dat er allerlei papieren vervalst waren in Korea. Dus in Nederland wisten ze ook niet precies hoe het zat... bij de Nederlandse adoptieorganisatie. Ik kon haar niet eens vinden. Nee, dus ik heb uh, wat trucken hier en daar moeten... Toppen. Waarom heb je zo lang gewacht? Ja, weet je, dat is heel gek. Nu denk ik van, oh, was ik maar eerder gegaan. Maar ik weet nog precies waarom ik zo lang gewacht heb, omdat... Uh, het heeft, ik heb heel lang in een onrustige periode uh, met mijn ouders gezeten. Omdat ik vroeg het huis uit ging, was het ook vrij zwaar. Van ik ging wel heel braaf naar school. Ik dacht, dat moet ik echt allemaal doen. Dus ik was altijd bezig om en naar school te gaan en te werken... Ja. en zorgen dat alles liep. En tegen de tijd dat ik rust had, was ik zo blij dat ik even rust had in mijn leven. Dat ik dacht, ik ga niet weer de hele bol overhoop halen... door mijn moeder te gaan zoeken. Want dan begint de hele circus weer opnieuw. One thing at a time. Ja, en ik had ook... Uh, ik kon me voorstellen dat dat, bedoel, inmiddels hoor je natuurlijk ook allerlei verhalen over adoptiekinderen of adoptie uh, of afstand ouders noemen ze dat. Ouders die een kind ter adoptie hebben afgestaan. En ik kon me voorstellen dat, dat mijn moeder uh, na mijn adoptie misschien een nieuw leven was begonnen mm -hmm. en nooit had verteld dat ze een kind had gehad. En als ik op de proppen zou komen, ja. zou ik haar je leven in de war sturen. Maar uiteindelijk nam je dat besluit dus toch. Ja. Want het verlangen werd te groot, gaat ik zomaar. Ja, nieuwsgierigheid. En ik had ook hele sterke herinneringen aan haar. Waardoor ik... Uh, wat ja, voor herinneringen, bijvoorbeeld? Ja, wat voor soort vrouw het was. Ik had, uh, ik had altijd een beeld van dat ik heel close was met mijn moeder. En dat, uh, uh, we woonden ook samen. Uh, en Ik herinnerde nog iets van familie ook eromheen. en Ik had er toch een vrij sterk beeld van wat voor type vrouw het was. Close. close. Ja, maar ook een stevige vrouw. Die, uh... en, en die vader, waar was die dan gebleven? Wie was überhaupt de vader? Daar ben ik nooit achtergekomen. Heeft je, toen jullie elkaar troffen, ook niet verteld? Nee. dat is. Um, ze heeft me wel verteld um, dat mijn vader een Amerikaans soldaat was. Een zwarte Amerikaans soldaat. Vandaar dat ik er niet heel Koreaans uitzien. <lacht> mensen raken altijd ja, in jij de de war, als ik zeg... bent echt de belichaming van de melting pot. Totaal. <lacht> ja. Ja, er is ook niemand geweest die ooit heeft geraden wat mijn achtergrond is. Die krijgt uh, een, uh, een prijs van me. Ja. Um, Nee, dus dat heeft mijn moeder toen verteld. Dat mijn vader een Amerikaanse soldaat was die daar gestationeerd zat. Raakte verliefd. Uh, mijn moeder raakte zwanger van mij. Ze hadden al plannen gemaakt om naar de Verenigde Staten te gaan. En vlak voordat ik geboren werd, werd mijn vader opgeroepen... om naar Vietnam te gaan en daar te vechten. En uh, kort nadat ik geboren ben, ik denk iets van een half jaar later zo'n beetje... Mm -hmm. kreeg ze bericht dat hij daar gesneuveld was. Geloof en, je het verhaal? Nee, toen ze dat vertelde, toen zei ik meteen te graven: Ja, maar dat geloof je toch niet? Zei ze zei: Nee, tuurlijk niet. Maar dat was wel de realiteit die ze toen moest aanvaarden. En um, dat. Ze heeft mijn vader zo erg kwalijk genomen dat hij de benen heeft genomen. En daardoor ook um, een soort van schuld is geweest aan onze scheiding weer: mm -hmm. dat ze eigenlijk alleen maar woedend op hem was. Dus ook het gesprek met haar over mijn vader aangaan, dat ging bijna niet. Want ze werd echt weer iedere keer heel kwaad. Ja. Met welk doel stond zij jou dan af? Jullie waren close, ze was boos op hem. Tussen jullie zat het goed. Ja, dat dus is moeilijk. Dat vond ik vooraf, heb ik me dat natuurlijk heel vaak afgevraagd. Voordat ik haar zei, waarom zou ze het gedaan hebben? ik herinner me dus wel dat ze me naar het vliegveld had gebracht. En dat bleek achteraf ook echt uitzonderlijk te zijn. Dat mag eigenlijk helemaal niet. Want je moet een soort scheiding hebben tussen ouder en kind voor een adoptie om te ja. onthechten. Nee, allemaal van dat soort verhalen. Dus ik heb me altijd afgevraagd waarom. En het, toen ik daar was, toen snapte ik het opeens. En mijn moeder vertelde dat er heel veel kinderen waren van Amerikaanse soldaten. In de omgeving waar die militaire bases zaten. En dat leverde toch altijd wel problemen op. Want Korea is echt... Nou, als je het hebt over een monocultureel land, ja. ga naar Korea. Ja, ik ben er ooit geweest uh, met Lodewijk de Waal. Ooit, toen er vakbondsprotesten gaande waren, leidde toen de FNV. Inderdaad, een monocultuur. Ja. Er is niks anders dan dat ene ding. Ja. Bestaat er zoiets als een buitenwereld eigenlijk? Nee, de Korea, Korea, Korea bestaat echt uit Koreanen. Buitenlanders kunnen wel leven daar, maar echt diep indringen tot Koreaanse samenleving, cultuur. Familiecultuur is heel sterk. Had zij dus het idee dat jij, omdat ook jouw fysieke verschijning niet. Ja. Koreaans is dat het beter was voor jou om, ja. om weg te gaan. Ja, want voor bijvoorbeeld kinderen die wit zijn en gemengd... is het ook al lastig. Hmm. Maar dat kan, dat gaat net iets makkelijker. Hoe was het dan voor jou om haar weer te zien? Weet je nog welke emotie jou uh, bevatte toen zij daar stond? Ja, dat was heel onwerkelijk. Het gekke was wel dat ze... Ze was meteen vertrouwd. Ik zag haar, want... Uh, ik ben haar opgehaald op het vliegveld. Dat was gewoon echt puur toeval. Waar zij mij ooit heeft weggebracht. Want zij was inmiddels Amerikaans staatsburger. Ik was naar Korea gegaan om haar te zoeken. En toen bleek dat ze uh, in de Verenigde Staten was. In Alaska. Ja. In Alaska? Ja, dus ik moest in Alaska. Het... ja, ja. op all Ik moest naar datzelfde vliegveld waar zij mij ooit het weg heeft weggebracht. Ging ik haar opwachten. En dat was voor haar ook heel bizar. En ik zag haar. En opeens besefte ik ook. Wat moet zij bang zijn om mij te ontmoeten? Ja. Hoe rook ze? Ja, ook vertrouwd. Het was echt totaal vertrouwd. En zelfs mijn, mijn inschatting dat ze heel bang was, dat klopt ook. Ze zei, ik ben zo bang geweest voor dit moment. Ze dacht dat ik echt woedend zou zijn op haar. Um, ja, kwaad dat ze dat gedaan zou hebben. En dan? Dan ga je gebakje eten? Of wat, wat, wat? Ja, dat is heel vreemd. Want het is een beetje alsof iemand uit het dodenrijk is teruggekeerd. Of iemand ja. die niet bestond, die dan opeens wel blijkt te bestaan. Maar wat het meest vreemde misschien nog was, was dat ik haar 27 jaar niet gezien had en dat ze volkomen vertrouwd was. Ze was echt zoals, ja het klopte, en dat had zij dus ook bij mij. Ja. Ze was Amerikaans staatsburger geworden dus? Ja. En vermogend? Ja, dat was ook een raar scenario. Ik dacht van, oh heb ik straks een hele. Wat arme had ze moeder. gedaan dan daar? Um, ze had alles verkocht in Korea, is naar de Verenigde Staten getrokken, wilde een nieuw leven beginnen daar. En um, was naar Alaska getrokken, van daar was veel werk. Daar wilde natuurlijk niemand heen, koud en verlaten. En ja. Verschrikkelijk. Uh, Koreaanse loempia's verkopen, bij wijze van spreken. Nou, ze ging in een iets. restaurant werken, een ja, restaurant. Ja, dat klopt okay. wel. Nou, goed. Daar was, uh, ze begon als afwasser. En uh, op een gegeven moment dacht ze: ja, dat kan ik eigenlijk ook wel. En dat is ze toen gaan doen. En toen had ze in no had ze een restaurant en een winkel. Kochten ze wat grond. Uh, trouwden ze een uh, Inuit die ja. helemaal verliefd op haar was geworden. En ze zat daar in de eentje. ze dacht van, nou ja... Weet je, dan kunnen we in ieder geval misschien samen in huis en, wonen. En was Eskimo, ze een Eskimo koreaanse huwelijk. Ja, en die... Uh, ze dacht van, nou, die leeft misschien nog een paar jaar... want die was uh, meer dan twintig jaar ouder dan zij. Die is uiteindelijk honderd geworden. Dus ze heeft echt vastgezeten in Alaska. Daar baalde ze ook verschrikkelijk van. Jesus. dit is, is één speelfilm, dit zijn er vier. Ja, en, maar het zijn echt allemaal bizarre verhalen. Zullen we er nog één bij doen? Want er zijn er eigenlijk wel vijf of zes. Zij overlijdt, ja. heb ik me laten influisteren in 2009. Klopt. Hoe overigens? Um, ja, onder vreemde omstandigheden. Ze was, uh, ze was al een tijd ziek, ze had uh, leverschirose... waardoor je tumoren in je lever uh, ontwikkelt. Daar werd ze voor behandeld, maar daardoor mag je bepaalde dingen... bepaalde stoffen mag je niet uh, eten of tot je nemen... Oh ja. Zij gaat naar Korea voor een familie uh, kwestie. Komt bij haar broer te wonen. En uh, ze wordt met spoed opgenomen in het ziekenhuis. De hele familie in Want Er was sprake van dat ze zou overlijden. Ik ook naar Korea met het idee van ze gaat dood. En ik kom daar en het bleek eigenlijk uh, nou ja, weer oké okay te zijn. En ik heb die arts nog gesproken. Die zei van ja. nee, ze is echt buiten levensgevaar. En twee weken later word ik gebeld dat ze is overleden. En de familie uh, in Korea die daar dus allemaal bij is geweest... die beweerde dat haar broer dat heeft gedaan... om aan haar vermogen te komen. En het was echt verschrikkelijk. Om, uh, dat zijn zoveel tijden tegenstrijdige gevoelens. En de schok van het nieuws dat ze was overleden en de rouw. En... Was, had... Want, want uh, rouw was er. Jij had in de loop der jaren daadwerkelijk een goed contact met haar gekregen. Ja, gesleven. ze is vaak in Nederland geweest. Ik ben vaak... Um, met haar ook gaan reizen naar Korea. We hebben heel veel familiebezoeken gedaan. Denk jij dat zij is vermoord? Um, ja, ik heb nadat ik eigenlijk een hele ronde langs de familie heb gemaakt. En vooral ook door hoe ik die oom heb leren kennen. Uh, kan ik me voorstellen, vanaf, ja, dat, uh, dat hij dat heeft gedaan. Want hij, hoe hij het heeft gedaan? Uh, hij heeft alles, uh, had alles, moet ik zeggen, iemand vermoord. Ja. Dat heeft mijn moeder nooit verteld, maar dat heeft de familie laten vertellen. Wat voor iemand had hij dan vermoord? Ja, alle details heb ik, niet, uh, um, heb ik niet, gekregen. En dat komt ook in, in de Koreaanse cultuur zijn er echt geheimen, En die blijven geheim. Ja, Heel mag je irritant. Je niet verliezen. Ja. Heel irritant. Ja, want het gaat om de familienaam. En ja. zij waren erg bang dat het familienaam uh, zou uh, bezoedelen door dingen naar buiten te brengen. Maar, je hebt een maar het was een waarschuwing voor mij. Je hebt een bepaald belang om dingen uit te zoeken, want hij zit op het geld, toch? Ja, ik heb uh, mijn banden met hem verbroken. Uh, de familie heeft nog heel lang druk op mij uitgeoefend om wel achter de erfenis aan te gaan. Want hij heeft min of meer gezegd: van ja, er is niks meer. Ze heeft niks. Terwijl iedereen wist wat er allemaal was. Uh, of ongeveer wist wat er was. En uh, tegen de tijd dat het testament werd gevonden... waarin ik als enige erfgenaam zat. Jij was de enige erfgenaam en hij heeft nu het geld? Ja. Maar het verhaal is dat er nog steeds... De familie heeft inmiddels ook helemaal gebroken met hem. Dus het nare is ook dat, ik, dat er geen informatie meer van hem afkomt. Je, je hebt een glimlach op je gezicht. Nee, het is zo'n absurd verhaal. Ik, ik was daar met uh, mijn vriend Sam. Die aan de andere kant van het glas zit. Ja, ja. en iedere dag kwamen we dingen te horen... van we dachten, van, nou, dit verzin je gewoon niet bij elkaar. En uh, de familie is letterlijk verscheurd door deze affaire. Maar dat waren allemaal... Uh, gebeurtenissen die al le een leven lang ja. van iedereen speelden. Uh, het is en waar, ik jij kreeg maakt, een notendop. jij maakt documentaires. Hele goede. Is er een gedroomder onderwerp? Um. <laughs> ja. Ja. Nee, misschien niet. Hoewel, er is gefilmd, toch? Ja, nee, ik heb alles gefilmd, al was het maar voor mezelf. Gesprekken met overal, de familieleden? Ja, nee, ik heb zowel de ontmoeting als het haar overlijden... alle ruzies, alle um, dreigementen, alles hebben we gefilmd... op een gegeven moment ook vanwege mogelijke juridische consequenties, of als er iets en, zou en gebeuren. En zij dachten waarschijnlijk, ach, die vrouw is filmer. Nou, wij filmden zo vaak dat het eigenlijk niet meer opviel. Nee. Ze waren echt gewend dat wij altijd met nou, elkaar... Dus wat let je, je om, daar, om daar een film van te maken? Um, omdat het verhaal alsmaar niet afgelopen is. Dat is één reden. Wat het keer... ontzettend goedkoop is. Nee, maar iedere keer denk ik van... Dat dacht ik dus ook toen mijn moeder had gevonden. Ja. Van nou, ik moet een verhaal film maken over dit verhaal. Maar gaandeweg gebeurden er allemaal dingen... waaruit bleek dat er nog een verhaal achter het verhaal zat. Maar wat ook meespeelt is dat... Um, ik heb die periode als zo traumatisch ervaren... met rond de dood van ja. mijn moeder... en de ellende die daarna uh, uit de familie tevoorschijn kwam... Dat ik heb letterlijk gewoon twee jaar ook nodig gehad om uh, dingen te verwerken. Misschien is het meer iets voor een andere filmer. Nou, dat heb ik wel eens gedacht. Ja. Dat, en ook, bedoelt, autobiografische films zijn interessant wanneer je het interessant kunt maken voor een ander. Niet omdat het voor jou Tuurlijk. particulier interessant is. En soms vind ik dat, dat Het sluit, niet het sluit elkaar niet uit. Maar, uh... Nee, maar je moet wel dingen kunnen optillen, denk ja. ik, naar een niveau die uh, meer zeggingskracht heeft dan, dan alleen maar datgene wat het voor jezelf zegt. Dus daar die zit afstand je nog over. Niet. Je zit er dubbel. Ja, die afstand heb ik nog niet. Nee. En als jij nou zelf, om terug te keren uh, naar, die, naar die serie uh, uh, van de icon... waarin kinderen een brief schrijven aan hun moeder... Hè, wat ja. zou jij nu aan je moeder schrijven? Dat ik eigenlijk nu, door al, nu ze dood is... en doordat een aantal geheimen ook in de familie die ze voor mij verborgen heeft gehouden... Dat ik. Uh, ik heb haar dat nooit. Ik heb haar wel verteld dat ik vind dat ze een goed besluit heeft genomen. Omdat ik zo'n goed leven heb in Nederland. Ik heb echt mijn eigen keuze kunnen maken. Maar door haar dood. En alle familievetes die daar door boven tafel kwamen, ben ik haar ongelooflijk dankbaar geweest. Wat een homage. Dat ze mij heeft geadopteerd me. heeft. Ze heeft me echt gevrijwaard van deze familiealende, waar ik als enige kind van mijn moeder die voor de hele familie heeft gezorgd... die heeft er echt haar vermogen aan de familie beschikbaar gesteld... was ik verscheurd geweest. Ja. In dit, uh, Dus ik ben haar eigenlijk alleen maar ontzettend dankbaar. Je vriend zit aan de andere kant uh, ja. van het glas hier in Studio de Smet. Uh, daar hadden we het net al over. Hebben jullie kinderen? Nee. nee. Denk ik zou er willen erover? zeggen nog niet, maar... Ik, nou ja, als over onwaarschijnlijkheden... Ik hou, door al deze gebeurtenissen hou ik altijd rekening... met het meest onwaarschijnlijke wat uh, mogelijk zou kunnen zijn... Uh, ja, we hebben erover gedacht. Uh, ik ben heel erg dol op kinderen. En op hem mag ik wel Kijk even naar ja. hem. Ja, hij knikt. Dat zit wel goed. Ja. Ja. Uh, ik heb uh, ook absoluut niks tegen adoptie. Dus dat zou ik me ook kunnen voorstellen. Hoewel er ook een leeftijdsgrens aan zit. Nee, het is gewoon anders gelopen. En ik denk ook dat uh, door het werk wat ik heb... Hmm. Het kwam eigenlijk nooit uit. En op, nee, het is een soort klassiek verhaal. Je stelt het uit, je stelt het uit. en dan kan je is nog, het te nog laat. besluiten? Nou ja... Ik bedoel, wat er mogelijk is met alle IVF-behandelingen, kun je misschien wel heel lang besluiten. Nee, ik, ik, het is geen issue. Ik, nee. ik accepteer hoe de dingen lopen. Zo is dat. Ja. Ja. En in Haiti, toen je daar kinderen in je armen gedrukt hebt gekregen, heb je dus ook bewust gezegd: nee, ik neem dit kind niet mee naar huis. Nou ja, ook dat is natuurlijk was een heel lastig moment. Uh, omdat je emotioneel iets anders voelt dan rationeel. Ja. Maar tegelijkertijd besefte ik ook: dit kind kan echt nogal een ouder hebben. Wat, uh, Wat komt er op je tegel te staan, Tessa? Nou, ik ga het toch doen in het licht van de bezuinigingen. <lacht> en om ja, mijn stem te laten horen, ja. ondanks het feit dat ik vandaag niet in Den Haag word. Wijs, <coughs> wijs en rechtvaardig bezuinigen is ook een kunst. Nou, het is een, een heel keurig en uh, bijna formalistisch uh, kreet, zo naar deze... Uh... Uh, vrij bewogen uitzending, mag ik zeggen. Ja, Dank dat een je beetje raar ontdekt. Straks twee dingen met het zomerreces na de klok vannacht. En wij zijn er morgen weer. Dank, mevrouw Boerman. Dit was aflevering 2302. Vanavond om vijf voor half tien op Nederland 2. Haiti, de stilte na de aardbeving. Tot morgen. Radio 1. Hey. Genstof. NTR brengt cultuur. Elke dag.